Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe coronaregels in Duitsland zijn hard nodig, volgens Merkel. Vanaf vandaag gelden er strengere regels in deelstaten waar veel coronabesmettingen zijn. Zo is er een avondklok en moeten niet-essentiële winkels dicht. Bondskanselier Merkel snapt dat het niet gemakkelijk is, maar vraagt Duitsers toch om de regels te accepteren. Laten ze ons nu nog eenmaal dat notwendige doen. en alle samen rücksicht en verantwoording zeigen. De zorg heeft het ook in Duitsland zwaar. En zolang dat nog is, wil Merkel geen versoepelingen. Flink schrikken in Schiedam. Vannacht brak daar een stuk gevel van een gebouw af. Vanaf de derde etage vielen stenen naar beneden. Deze mensen wonen in de buurt. Het klonk alsof er honderd ja. keer versterkt iemand van de trap afrolde. Ja. Zo, zo hard nou. was het. Je ja. hoorde ja, het... constant bam, bam, bam, bam. weet je nou wat dat nou is. De stoep voor het gebouw ligt vol puin en is afgezet. Het is onduidelijk hoe dat zo plotseling kon gebeuren. Vier astronauten zijn er vanochtend in geslaagd hun capsule aan ruimtestation ISS te koppelen. Ze reisden met een gebruikte raket en capsule van SpaceX de ruimte in en die recycling was voor het eerst. Hun missie duurt ongeveer zes maanden. Ouderen en zorgpersoneel in Zuid-Limburg hadden gisteren drie zogenaamd Italiaanse tenoren in hun voortuin staan. Compleet met gitaar, roos en gebrekkig accent. Een jongen, een de zangers noemen zichzelf Romeo, Enrico en Graziano. En ze trekken door het land om mensen op te vrolijken met hun klassiekers. Valt best in de smaak. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik toegezongen word door drie jonge mannen. Dus ja, het kan helemaal kapot. Hè? Dat is gewoon geweldig. Ik ben er helemaal beduusd van. Het weer nog vrij zonnig nu. Af en toe wat bewolking. Het is 9 tot 14 graden. Vannacht kan het een beetje vriezen. Morgen weer zonnig en droog. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nu een kwartier vertraging op de A7 Zaanstad-Horen tussen Purmerend Noord en Horen. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend. En tot zover de verkeersinformatie.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 We kunnen het zeggen, Albert dan. Welkom terug op deze zonnige zaterdagmiddag. Want het zonnetje is inmiddels gaan schijnen. Je een lekkere single uit de jaren 80, 1984 om precies te zijn. Dat waren Daryl Hall en John Oates in The Adult Education. Het is tijd voor uh, deel 2 weer van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we daar nu allemaal nou doen, Albert Jan? Ik ben nog een beetje beduust van die interviews van uh, in het eerste uur, uh, Rob. Ja. Want uh, ik, lees, ik lees ook in de Zandvoortse krant... de gemeente heeft Teugels strandbeleid strak in de hand. Hé, hey, dat sluit niet helemaal dat, dat, aan dat, bij het verhaal <laughs> van uh, Marco. Dat, uh, dat, uh, dat, dat idee krijg ik dan ook, ja. ja. Dat het hm. toch niet helemaal uh, zo strak in de handen ligt. Het was een uh, verhelderend interview. Goed, uh, tweede uur. Wat gaan we doen? Uh, zometeen hebben we ons eerste verzoekje. Uh, een, een oude plaat uit 1968 zelfs. Dus dat, is ook, dat zal ook wel een hele oude luisteraar zijn. Maar goed, daarover straks meer. Uh, Toen was ik nog niet eens geboren, Robert-Jan. <lacht> Weet je dat? Nee, is echt zo. Ik <lacht> uh, geloof je wel. Dat ziet er nog goed uit. <lacht> Oké, okay, uh, over een tweetal platen uh, herhalen we het interview van onze collega Jaap Koper... tijdens het programma In Zandvoortse Zaken. Wat hij had met Marcel Buscher. En dat heeft alles te maken met de verruiming van uh, de, de, de coronaregels ten aanzien van de horeca. En wat dat voor Zandvoort en omstreken ook kan betekenen. Dat over een tweetal platen. Verder eh, hebben we een, uh, een item uh, over, over een stagiaire en aankomend uh, reddingsbrigade, medewerker Brit Molenaar. Uh, die heeft een oplossing gevonden uh, om um verdrinkingen in zee tegen te gaan. Daar hebben we een bijdrage van uh, NHTV. En we hebben ook uh, een reactie van een strandtent uh, Woedstok uit, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uit Bloemendaal aan zee. Wat voor hem een strandtent, wat de nieuwe regels betekenen. Verder nog meer kleine Zandvoorts nieuws in het kort, in dit tweede uur. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Kijken we vooruit op Koningsdag, dinsdag. Wat daar allemaal staat te gebeuren. En natuurlijk het aankomende EK Zandskulpturen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook op het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Op CFM wordt iedere hou Platina. Maar eerst inderdaad uh, de verzoekplaats. Daar komt hij aan, de gauwouwen. plaat, uh, albert Een geweldige gouden ouwe. En ik zie allemaal uh, matchboxen, uh, uh, zeg maar, op uh, de hoest van de ja. plaats. Ja, dat nummer heet ook Pictures of Mystic Man. Ah, vandaar. Kijk Status eens aan. quo, 1968. 1968. Nou, een lekkere gouden Van die gouden ouwe gaan we naar de zonnige muziek. Ja, wie kent ze niet, hè? Kit Kuyal en de coconuts. En dan hebben we het over uh, deze man, uh, Koati Mundi, die dit zingt. Gets ripped up the Ook echt heel herkenbaar voor die tijd. Hè? Een beetje de jaren 80 muziek. Een beetje dan die italo achtige sound bij Kids Bureau en de uh, Coconuts. En Ketpasta. Ja, inderdaad. Met ook een leuke rap in deze 12-inch uitvoering van de plaats. Ja, we gaan naar afgelopen woensdag. Want woensdagmorgen hebben we altijd het programma Zandvoortse Zaken, Albert Jan. Klopt. En uh, dat wordt gepresenteerd door Jaap Koper. En, uh... Uh, collega Jaap Koper had die ochtend een uh, gesprek met Marcel Buscher... ook vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Zandvoort... Uh, over de verruiming van de coronamaatregelen. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Jaap. Ja, uh, want uh, het is niet uh, zomaar dat we je aan de telefoon hebben... want uh, het heeft uh, alles uh, te maken ook met uh, de persconferentie... die gisteravond um, uh, is uh, gehouden. Uh, wij hebben hier wel eens uh, ja, in zo'n appgroepje... wat we op de dinsdagmorgen heb ik iets voorbij uh, zien komen. Nou, uh, de persconferenties kunnen veel korter. Alles is, uh, je weet wel, uh, drie letters uh, tot over drie weken. Dat, uh, dat, dat idee. Uh, maar uh, gisteravond uh, was er een kentering uh, zowaar zichtbaar... Want ik heb het idee dat de horeca iets mag doen. Ja, klopt zeker. En ja. we hebben ook een, een kleine vreugdendans gesprongen. Ja, dat geloof maar, ik uh, graag, ja. Dus het blijft dan ook wel uh, met een kleine en dat dan wel. Ik <laughs> bedoel, ja, wij zijn misschien wel heel blij als, uh, als je een terras hebt. En uh, zeker hier in Zandvoort met de strandpafioens uh, voor ons uh, als horeca zaak op het Kerkplein met uh, een ruim terras. Dat geldt natuurlijk voor meerdere collega's. Mm. Maar ja, er is ook nog zoveel dichter en laten we dat vooral niet vergeten. De discotheken, de Dancing's, die zijn vanaf maart vorig jaar gesloten. En daar is nog geen opening. Maar misschien dat dit de eerste de stap is naar het, het oude normaal. Ja. Laten we hopen. Ja, want hoe, hoe heb je die persconferenties de laatste tijd beleefd? Want het is niet dat, je, dat we dat vragen als horeca ondernemer Maar volgens mij ben je ook nog steeds onderdeel van die Koninklijke Horeca in Nederland Zandvoort, toch, of niet? Ja. Klopt. ja. ja. Want nee. hoe, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Ja, uh, iedere week zitten we er weer klaar voor. Of uh, iedere keer zitten we er weer klaar voor, dat is een ding wat zeker is. Ja. Um, er is al vaak een worst voorgehouden van jullie gaan open, jullie gaan open en dat is natuurlijk al een aantal keren verschoven. Ja. En natuurlijk, uh, laten we wel zijn, de gezondheid van de mensen dat is boven, uh, bovenaan, dat is zonder kijf. Maar op een gegeven moment als je perspectief geboden wordt en dat wordt je weer net zo hard uh, ja, weggehaald, dan uh, zakt op een gegeven moment wel een beetje de moed in je schoenen. En, ja. Ja, dan word, word je wat uh, ja, minder vrolijk, maar ik had ook eerlijk gezegd uh, wel aange... horen komen dat het natuurlijk een beetje uitgelekt was dat we wel wat zouden mogen gaan doen op de terrassen. Ja. Maar ja, daarentegen de cijfers uh, die hoger staan dan uh, <laughs> ooit tevoren. Ja. Dus toen dacht ik eigenlijk van ja, het kan wel uitgelekt zijn, maar ik denk dat we gewoon vanavond weer een deksel uh, op de neus kregen, maar nee. Dat dus, gebeurde dus ja. niet? Nee. Het is uh, een gepaste uh, vreugde, zullen we maar zeggen. Dus ja. uh, kijken wat er gaat gebeuren. En ik hoop in ieder geval van harte dat de mensen zich allemaal uh, ook netjes zo meteen in de horeca aan de, aan de regels houden. Ja. Dat voor ons de gastvrijheid wel, uh, en het gastheerschap uh, wel bovenaan kan blijven staan, in plaats van dat we handhavers moeten gaan spelen. En dat uh, denk ja. ik dat voor de meeste collega's toch wel het grootste probleem is. Ja, want uh, even voor alle duidelijkheid, die, die terrassen mogen open, maar... Uh, vanaf uh, welk uh, tijdstip van de dag uh, mag dat eigenlijk? 12 ja, uur s middags gaan we beginnen. Ja, dat bedoel ik. Dus kijk, uh, ja. als ik uh, bijvoorbeeld uh, s ochtends een bakkie om 9 uur uh, wil scoren, dan is, uh, dan is het dus uh, alles en nog wat uh, dicht. Ja, nou, ik kan je wel vertellen, ja, als jij morgens om 9 uur een bakje wil komen scoren, dan uh, zorgen we dat we er misschien nog wel met de takeaway zijn zijn. Dus dan kun je een, ja. een koffiebekertje meekrijgen en dan kun je alsnog op het uh, raadhuisplein je koffie opdrinken. Ja. Maar vanaf uh, 12 uur uh, serveren we gewoon de, de koffie weer op het terras. Ja, dan, dan mag het dus. Uh, dan mag het. Uh, ja, ja. Uh, dat is uh, volgende week, hè? geloof ik, hè? Volgende week woensdag, ja. Dus ja. na Koningsdag. Ja. Nadat iedereen zijn oranje tompoes gegeten heeft, dan uh, gaan we hier, uh, daarna, of tenminste hier, dan kunnen we bij de collega's terecht om uh, bier en bitterballen, vooral bitterballen, te gaan gebruiken. Want ja, ja na 12 uur kunnen we gewoon naar de bitterballen, ja. uh, uh, Even, uh, want, uh, want ook uh, geloof ik de grote baas van de Koninklijke Horeca in Nederland, die zei al van ja, uh, het, uh, het, uh, het mag uh, tot zes uur, uh, maar uh, -da, daar zat ook alweer een kleine ontevredenheid in. Van uh, laat dat nou, wat langer uh, open, zodat uh, mensen op een natuurlijke manier uh, gewoon uh, ieders weegs uh, kunnen. En dan uh, krijg je ook een uh, betere spreiding. Sta jij daar ook achter, of niet? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, het blijft natuurlijk wel een beetje bijzonder dat als om 6 uur en het zonnetje nog wel lekker aan de hemel staat schijnen en dan moet je je voorstellen, een zaterdagavond en je zit lekker op het stad op het terrasje, of hier in het dorp op het terrasje, ja. en zes uur, of uh, kwart voor zes, komen ze de laatste ronde doen, uh, afrekenen en om zes uur moet je van de, opstaan en wegwezen dan loop je naar de supermarkt je haalt eens nog een fles wijn en je gaat het nog met je content zand zitten en je kan die fles wijn daar nog op drinken. Ja. Ik bedoel, dus is natuurlijk heel krom dat je, eigenlijk zouden ze dit gewoon tot door, acht uur door moeten schuiven en dan is er ook geen, uh, geen alcohol meer te verkrijgen bij de supermarkten ja. en dan gaan de mensen een je naar huis toe. Wij kunnen Mensen nog een hapje eten verzorgen, s'avonds uh, tijdens het diner. Ja. ik bedoel, uh, ja, wij zijn een, in dit geval een lunchroom, maar de collega's hebben gewoon ook een avondkaart, uh, noem maar op. Uh, het had veel, er had al veel meer potentie in gezeten. Ja. Plus. Een stukje binnen, uh, laten we wel vrezen. Uh, buiten zit op het terras, hartstikke leuk. Maar als het zo meteen met bakken uit de hemel komt, uh, wat moet ik doen? Moet ik mijn personeel naar huis sturen? Moet ik open blijven, Moet ik dichtgaan? Ja. Er zitten heel veel haken en ogen aan. En natuurlijk, iedereen is hartstikke blij. Iedereen denkt van, we gaan op het terras zitten. Maar voor ons als ondernemer is het niet zomaar alleen van, oké, okay, we gaan open. Want ja, stel dat je er wel zit, het gaat regenen of het gaat waaien. En je hebt net een broodje besteld en ik moet mijn zonnescherm in doen, want het is te winderig... Ja. ja, ga ik je broodje meegeven in een bakje van... sorry, hè, je hebt wel besteld, maar je broodjes... succes, ga maar even uh, eten. Eh, eh, eh, ja. We kleven nog heel veel nadelen aan. En dat is ja. natuurlijk... Wat wij wel zien en wat onze gasten nog even niet zien, en dat geest ook niet. Ik bedoel, wij gaan hiermee wielen en we zijn blij dat een klein puntje is. Ja. Maar het is nog maar recht, met recht een klein puntje. Ja. Dus uh, hopelijk komen ja. de grotere punten snel. Ja, uh, en uh, verwacht je dat uh, dat, dat wel uh, zal gaan gebeuren? Want er werden ook toespelingen gedaan. Uh, uh, nou ja, in ieder geval, er werden wat dingen en uitspraken over gedaan. Over bijvoorbeeld het uh, vaccinatietempo. Wat. Uh, ...belangrijk is voor het openen van de hele maatschappij. Dat, dat is, ja. Ja, wat ik begrepen heb, ligt dat, dat nu wel aardig over te meten. Dat gaat nu een beetje gas achter gezet worden. De Janssen-vaccin is goedgekeurd. Ja. Dus, en daar hebben we geloof ik wel een aardige <laughs> grote portie in. Ja. Dus, ik geloof dat dat nu wel gaat gebeuren ja. en tuurlijk is dat belangrijk en laten we wel weten ja, iedereen die gevaccineerd wil worden moet zo snel mogelijk gevaccineerd worden ja. en dan kunnen we verder kijken wat hoe en dan zal het ongetwijfeld met de besmettingen beter gaan ja, en dat zijn toch de, de cijfers en de richtlijnen waar wij uh, met z'n allen mee te maken hebben. Ja. Uh, wat doe je nu op dit moment eigenlijk? Wat ik nu doe, ja. ik zit met een collega koffie te drinken. <laughs> ja koffie, hoor, Ik had ook een flesje bedoel, Dat is het kleine lichtpuntje, dus uh, vandaar dat we nog maar even koffie uh, houden. Ja, oké. Okay. Uh, dus, maar het is, uh, er worden wel wat voorbereidingen getroffen om uh, binnenkort uh, de modder open te gooien. Denk ik. Ja, ja. ja, je hebt uh, een week, geloof ik, toch? We hebben een week. Ja. Ik moet, nou, wat ik zeg, ik zag hem vandaag of gisteren niet aankomen dat we ineens deze afslag wel zouden gaan nemen. Natuurlijk, de, le de lekkage was er. Maar het stroomde nog een beetje tegen mijn gevoel in. Maar goed, de woorden zijn er. We mogen. Dus ja, alles. Ik heb hier een hele actielijns liggen. Wat gaan we allemaal, moeten we allemaal doen? Ja. ja, daar staan best wel wat punten op om volgende week... Weer gastvrij, ook staan voor ons gasten. Afgelopen woensdag was hij, was hij te gast, Marcel Busscher. Bij je collega Jaap Koper in het ochtendsprogramma Zandvoortse Zaken. Elke dag te beluisteren tussen 10 en 12. Met uiteraard heel veel lokale informatie. En uh, ook uh, zo nu en dan uh, bericht je uit uh, de regio. Nou, uh, Marcel had het ook over het uh, vaccineren. Dat het belangrijk is dat uh, heel veel mensen zo snel mogelijk gevaccineerd uh, worden. Heb jij al een datum trouwens voor uh, prik nummer 2? Ja, zeker. Uh, waar, wanneer was het nou? Uh, ergens achter in mei, geloof ik. Maar er zitten tien weken tussen. Tien weken, tussen. mag dat uh, volgens de Danal... richtlijnen? Of, uh... ja, ja, dat mag. Dat, dat hebben we even nagepraat. Want normaal gesproken zou je dan gezegd. Ik dacht, dat het moet na zes weken, maar ja. het mag dus ook na tien weken. Maar goed, ik loop nou een beetje mank, want ik ben al aan de ene kant geprikt. Dus over tien weken is de tweede keer, dan ben ik voor, in ieder geval dan ben weer in belos. voorlopig vanaf. Want er wordt ook al gezegd dat, dat het een jaarlijks terugkerend ritueel gaat worden. Hè? Nou, ga daar sowieso maar vanuit hoor. Ja. Dus, nou ja, oké. Okay. En vanmorgen hoorden we ook trouwens dat de wethouder Raymond van Haaf... die we morgen trouwens ook nog in de uitzending hebben... Uh, ook uh, gevaccineerd gaat worden. En weet je op welke datum hij uh, gevaccineerd gaat worden? Dat is wel mooi hoor. Nou, vertel. 5 mei. Ja, dat dacht hij, ik al. Hij zegt dan word ik bevrijd. Gewoon, ja. ja dan mag ik een uh, vaccinatie halen. Heel goed uh, nieuws dus ook voor uh, wethouder Raymond van Haafden. Morgen uh, daar meer over. Over uh, wat uh, Raymond van Haafden vertelde bij uh, de collega's van uh, GMZ. In onze aflevering van uh, Zandvoort op zondag. Morgen ook weer tussen 2 en 5 uur op het Geluid van Zandvoort. Hier is uh, Schat, ik ben oké. Okay. Het van Emma Heester. Sorry en schat, ik ben oké. Okay. Nou, het is twee minuten over half vier. We zijn helemaal oké, okay, want uh, tijd voor de evenementenagenda. We zitten natuurlijk nog uh, midden in uh, de coronacrisis. Alhoewel, volgende week uh, gaat er eindelijk weer iets meer mogelijk zijn. Zoals dus ook uh, de openstelling van de terrassen wat we net hoorden... Maar aankomende dinsdag hebben we ook nog een uh, feestje. Heb je al het staatslot uh, in huis gehaald, Albert-Jan? Uh, nee, dat moet ik nakijken. Wellicht dat mijn vrouw dat vandaag regelt. Oké, okay, dat is, het het is wel belangrijk. Want ik heb grootse plannen. Maar... Ja, ja <laughs> ik ook al geen ik, geld. Ik, ik heb ook altijd grootste plannen, <laughs> maar uh, bij de staatsloterij willen ze er nog niet aan. Nee. Hier, even uh, wat anders. Want uh, we hebben het over de Koningsdagtrekking. Want het is uh, dinsdag uh, Koningsdag. Klopt. En uh, de Stichting viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Uh, laat zich natuurlijk niet onbetuigd. En ook heeft voor die dag een uh, groot programma voor u uh, samengesteld. Ik neem het graag even met u door. En ik verwijs dan, dan aan het einde naar de website. Waar u in u alles nog een keer rustig kunt nakijken. Dus het evenement dag uh, uh, komende dinsdag. Het begint allemaal al s morgens uh, om 20 over 6. Want uh, heel Zandvoort wordt dan rood, wit, blauw en oranje. Hang vanaf zonsopgang in heel zand voor de vlag en wimpel uit voor koning en uh, voor elkaar. Misschien heb je nog oranje vlaggenlijnen of leuke andere accessoires. Breng je huis dan in oranje stemming. Wie heeft er het mooiste versierde huis? Straalt jouw huis het echte oranje gevoel uit? Zorg dat de vlag hangt, versier je huis en maak kans op een fijn, lekkere prijs. Eind van de ochtend uh, worden ze verrast door, uh, door tien, uh, ze tien adressen verrast met een uh, lekkere prijs van de stichting. Dan gaan we naar vijf voor tien tot tien uur. De klokken luiden in heel Nederland. Klokgeluid geluid in geheel Nederland en op de Antillen. De klokken luiden als, tekening, als teken van verbinding. En om tien uur is er de nationale obada, oba, obade en zingen het Wilhelmus. Vanuit deuropeningen en balkons zingen of spelen we het Wilhelmus. Vijf over tien die dag is een digitale Koningsdag. Felicitaties, zeker toespraak van de burgemeester Bolenburg en die live te volgen via facebook.com Koningsdag Zandvoort. Ook om tien uur uh, is het oranje buiten. Op de stoep, in de tuin, in de speeltuin of in de buurt... veilig, verstandig op afstand, lekker buiten spelen en bewegen in de tuin... op de stoep, voor je eigen huis. Kijk op uh, onderstaande websites voor buitengewone buitentips en inspiratie. Jantje Beton, www.speelbeweging.nl Scouting Nederland, www.thuisopavontuur.nl en de YMCA Nederland biedt speeltips aan op www.ymca.nl-koningsdag. En dan om half vijf is het tijd voor de Nationale Toast. De Nationale Toast wordt in heel Nederland tegelijkertijd uitgebracht door iedereen op de gezondheid van iedereen. In huis, op de gang of overloop, op het balkon of dakterras. In je voor- dan wel achtertuin, het maakt niet uit. Schenk het in en hef het glas. www.nationaletoast.nl www.nationaletoast.nl en als dat al niet alles is, er is ook een speurtocht, een koninklijk ommetje door Zandvoort. Hoe goed ken jij Zandvoort? Maak tijdens de vakantie een leuke wandeling door het centrum en langs de boulevard. Kun je alle vragen goed beantwoorden? Lever je antwoorden uiterlijk op 6 mei in. Onder de goede inzendingen verloten we wederom een lekkere prijs. De speurtocht vind je, die vind je vanaf 24 april op de website www.koningsdag.nl-speurtocht www.koningsdagzandvoort.nl schuine streep speurtocht En dan kleurwedstrijd is er ook op uh, Koningsdag, uh, oh nee dat is op 5 mei. Download de kleurplaten vanaf de website www.koningsdagzandvoort.nl of onze Facebookpagina pagina www.facebook.com Koningsdagzandvoort en zorg dat deze uiterlijk op maandag 3 mei is ingeleverd. Want op 5, 5 mei maken ze de winnaars bekend en voor hen is er een leuke prijs. En overal natuurlijk, de hele dag zenden diverse media compilaties uit... van eerdere Koningsdagen. Zet de tv of radio aan, zorg voor wat lekkere hapjes en drankjes... en anders bestel online en maak het thuis gezellig. Let op de Facebookpagina's, de dagen voor Koningsdag... want daar zullen we de lokale initiatieven die de ondernemers en anderen ontstaan... ontstaan verzamelen en delen. En dat is hashtag supportyourlocals. Hashtag supportyourlocals. Uh, maar het u allemaal wat te snel op de, uh, maandagmiddag tussen drie en zes worden dit programma herhaald... en kunt u het nog een keer uh, rustig aanhoren. Of ga even naar de website www.koningsdagzandvoort.nl Of ga even naar onze... cfm app Juist. want we hebben ook een eigen app... en uh, daar staat het uh, hele schema ook op. En ik heb nog eventjes, uh, jij zei het, www.koningsdagzandvoort.nl Slash speurtocht heb ik nog even opgekeken Alvertjan. Ja. En uh, inderdaad de speurtocht uh, staat er inmiddels uh, op. Want het is uh, natuurlijk vandaag uh, 24 april. Dus uh, ja, want ik kreeg daar reacties op trouwens. Want uh, wij hadden op uh, de app uh, natuurlijk uh, dit bericht uh, over het, uh, de agenda van Koningsdag geplaatst. Ja. En toen kreeg ik op een gegeven moment een uh, reactie van een uh, luisteraar en uh, lezer uh, van uh, CFM. En die zegt uh, die speurtocht staat er helemaal niet op. En uh, toen zei ik, ja, het is ook nog geen 24 april natuurlijk. Dus uh, nee, dat klopt inderdaad. Dus vanaf uh, vandaag staat hij op onze app. En uh, uiteraard uh, ook uh, op uh, de website van uh, de CFM app. En uh, uiteraard koningsdagzandvoort.nl. Dat gaat toch wel een gezellig feestje worden aankomende dinsdag y de provísale el viento a me debo y me hizo he volar a nel cielo infinito Parecido unos bombos de la maso e me pintaba en la mano en la cara da azul y de improvisa le vientora. Uiteraard een aangepaste Koningsdag aankomende dinsdag. Maar toch gaan we er gewoon met z'n allen een feestje van maken. Dan vanuit huis met allerlei leuke dingen die je kan gaan ondernemen op die dag. Koningsdagzalmfort.nl, daar vind je meer informatie over. Ik kwam alvast een klein beetje in de feest sfeer met de Gypsy Kings. En Volare. Wij gaan eens even de regio in. De uh, nou, regio niet. We gaan even naar Bloemendaal, toch? Ja, een stukje strand verderop, toch? Naar dat hoekje daar. Ja, dat hoekje. <laughs> Steve Molenaar springt nog geen gat in de lucht bij het horen van de versoepelingen per 28 april in tegenstelling tot Marcel Busser. Hij is namelijk de eigenaar van de populaire strandclub Woedstok in Bloemendaal aan zee. Want overblijven tot 6 uur en maximaal 50 man toelaten heeft volgens hem geen zin. We zijn geopend tijdens kantooruren en daar hebben we absoluut helemaal niets aan. Onze collega's van Den Haag gingen bij hem op bezoek om het hele verhaal van hem zelf te vernemen. Pril, mag je terras open? Spring jij dan een gat in de lucht? Nee. Wel als we zeg maar open zouden kunnen tot de normale tijd die we hadden, dat is 12 uur. Dan zou het normaal zijn en dan op de anderhalve meter, maar je mag nu geloof ik maximaal 50 man op je terras. En uh, om 6 uur gaat de tent weer dicht, dus we zijn geopend vanaf tijdens kantooruren. <laughs> dus we hebben er helemaal niks aan. Diep gefrustreerd is hij, de eigenaar van deze populaire strandtent in Bloemendaal aan zee. 17 maanden is hij al dicht en nu mag hij voor 50 man het terras opengooien. Twee bezoekers per tafel. En om zes uur moet hij weer dicht. Je kan geen restaurantje draaien, helemaal niks. De mensen moeten uit hun werk komen. Laten we zeggen dat we de 9-to-5 ambtenarenjob hebben. Dan kunnen ze om vijf uur hier naartoe komen. Dan zijn ze om half zes, kwart voor zes hier. Dan kunnen ze nog een kwartiertje even een gezellig kopje koffie drinken. Het, het schiet niet op. Waar ze bij Woodstock en veel andere strandtenten de wanhoop nabij zijn, omdat de bodem van de kas bereikt is en veel personeel al is vertrokken, hebben de mensen op het strand wel zin in een terrasje. Ze mag naar vrijheid. En terrasje. En wijn. En, uh, en gezelligheid. En wat is dan het eerste wat je gaat bestellen als je er weer op kan? Ze gaan wel een tiendecentje over. Ja, hier over ja. ja, ik denk eigenlijk gewoon een biertje. Ja. Ik ga niet heel spannend doen. <laughs> ik denk dat ik gewoon meer het hele idee om daar weer te zitten, dat ik dat fijn vind. Molenaar wil niet te veel klagen, maar met de versoepelingen die nu worden aangekondigd, redt hij het niet. Voor de 50 man die binnen mogen, heeft hij 10 tot 15 man personeel nodig. En dan maar hopen dat er straks echt wat meer kan dan nu. En op het moment dat je dus weer blij gemaakt wordt met een dode drol... Dan ga je dus met mensen weer aan de slag. Je gaat er weer geld in gooien om het maar af te maken. En dan plotseling krijg je weer een deksel op je neus. En je wordt weer met een kluitje in het riet gestuurd. En we moeten weer een week, twee weken, een maand wachten. En dat uh, doet zeer. Ja, dat was uh, inderdaad uh, de eigenaar van uh, Woodstock uh, in Bloemendaal. De heer Molenaar. En uh, ja, duidelijke taal uh, wat hij, uh, wat hij uh, zegt, uh, Albert-Jan. Want het is inderdaad dat je tijdens kantooruren uh, geopend uh, mag zijn. Ze vroegen trouwens van de week nog aan uh, Mark Rutte, ook nog uh, trouwens van: ga jij nou ook nog een uh, terrasje pakken, gewoon uh, tegen Mark? Hij zegt nee. Daar heb ik geen gelegenheid voor, want dat valt onder uh, werktijden. Dus uh, nee, daar kom ik er niet aan toe. Nou, dat is eigenlijk uh, precies uh, dat verhaal wat uh, deze eigenaar van uh, Woodstock uh, ook vertelt. En ten tweede moet Mark Rutte niet bij hem langskomen, want dan had ze kan kanon al klaarstaan. Had je dat ook gezien? Dus uh, als ja. uh, Mark dan uh, komt of Hugo, dan uh, wordt hij zo uh, onver waarschijnlijk. Maar had ik hem dan goed begrepen, hij mag morgen vroeg toch wel open? Ja, je mag wel open. Ja, oké. Okay. Nou, dan doe je met een aangepaste kaart. Ik bedoel, ja, het weer, heb je, daar kan je geen invloed op, op hebben. Maar je kan, je kan er toch in ieder geval je, je kaart op aanpassen. En, en, en met een minimale personele bezetting toch uh, ja, aanwezig zijn. Ja, en die bitterbal, uh, die kan altijd... Ja, die kan ook altijd Ook, zelf voor, ook, ook daar had Mark het uh, over, uh, ja. weet je wel. Die zegt van, ja, geen bitterbal dus. Maar de bitterballen, die worden smiddags rond het borreluur altijd uh, genuttigd, uh, zeg maar. Dus die bitterbal, die kan gewoon uh, hier in uh, Zandvoort. Dank aan Enanius uh, nieuws voor uh, deze reputatie. We gingen naar het strand van Bloemendaal. Op ZFM wordt iedere gouden ouwe platina. En de programmeleider vindt het weer nodig dat ik een gouden ouwe ga draaien. En daar hou ik me natuurlijk aan. Hier zijn de motors en airports.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 She is leaving on a jet plane without a runaway. Als je dan uh, daadwerkelijk voor je werk uh, moet reizen of zo... echt uh, dat het nodig is, uh, dan uh, ga je naar het uh, vliegveld uh, toe... en daar uh, de motor het uh, over. Met uh, airports. Nou, ik krijg een uh, reactie van Sean uh, uit België. Die hey, uh, feliciteert je met je vaccinatie. Dat, hoor, <lacht> dat hoorde niet zojuist. En Sean, uh, jij bent ook gevaccineerd, begrijp ik. Hij heeft dan Moderna gekregen. Ja, maar ze was ook twee prikken, toch? Ook twee prikken, ja. ja. in uh, jij uh, Astra, maar... Was ze heel laat die tweede, hè? ergens ja, hè? in het, juni? Ik heb het even nagekeken. 25 juni. Ja, dat is nog een hele tijd. Dus, dan, ja. Uh, ja, dan mag je dus uh, de komende tijd ook gewoon de deur niet uit. Eigenlijk. Nou, uh, maak je wel geen zorgen. <laughs> met, met mondkapje en anderhalf meter kom ik het hele eind. Oké, okay, helemaal goed. We gaan uh, naar uh, de reddingsbrigade. Want we, ja, we hebben vandaag een beetje molenaar uh, ja, programma. Want we gaan weer naar een molenaar toe. Uh, hoe voorkom je je. Hoe voorkom je verdrinking in de zee? Dat was de vraag die 17-jarige Brit Molenaar uit Zandvoort zichzelf stelde vorig jaar... nadat een jonge man op een mooie zomerdag was verdronken. Om hier achter te komen besloot ze hier onderzoek naar te doen... voor een opdracht voor school en de resultaten zijn niet mis. Ze won de prijs voor beste uh, HAVO, profielwerkstuk in de regio Haarlem... en daarnaast worden haar bevindingen uiterst serieus genomen door de reddingsbrigade. Luistert u naar de reportage van onze collega's van NHTV. tien jaar een jeugdlid bij de Zandvoortse reddingsbrigade. Nadat ze vorig jaar een verdrinking meemaakte, besloot ze haar profielwerkstuk voor school te wijden. aan het verbeteren van de veiligheid voor strandgasten. Ik wilde ze weten komen of mensen echt wel de gevaren wisten van de zee. Omdat er ja, afgelopen zomer natuurlijk een vreselijke dag is geweest, ook hier in Zandvoort. En dat wilde ik voorkomen. De verdrinking van de jonge man had grote impact op de badgasten die dag en ook op alle reddingswerkers. Om erachter te komen wat mensen precies weten van de gevaren van de zee ondervroeg Brit zo'n 600 strandgangers hierover. Ook sprak ze met reddingsbrigades in het hele land. En hieruit blijkt dat alleen het hijsen van de vlag niet altijd voldoende is. Strandgasten hebben ook behoefte aan digitale communicatie. Nou ja, onder andere een app waarmee je bijvoorbeeld als je in een badplaats binnenkomt dat je een pop-up krijgt en gelijk in één overzicht ziet wat de gevaren zijn, welke vlag er hangt, dat soort dingen. Maar ook dat wij veel, als wij veel meer actief zijn op Instagram, dat we ook veel zichtbaarder zijn. En dat is dat we een grotere doelgroep bereiken. De bevindingen en aanbevelingen van BRIT blijven niet onopgemerkt en worden serieus genomen door de reddingsbrigade. Ja, dit is zeker iets wat we ook onder de aandacht brengen bij de landelijke werkgroep. We staan uit mensen van ons landelijk bureau, maar ook reddingsbrigades uit het hele land. En ook nu klaar is straks met hun gaan delen als één van de bronnen en input. Waarbij we zeggen, kijk, dit is gewoon een, ja, een keiharde bevinding. En daar moeten we wat mee uh, als organisatie. Met dank aan uh, Marijke Peilman van uh, NH Nieuws. Ze sprak met uh, Brit Molenaar en uh, aan het eind, eind hoorde je ook nog uh, Ernst Brockmeijer van de Zandvoortse Redisbrigade. Mooi nieuws uh, van uh, Brit, dat ze inderdaad uh, in de prijs is gevallen met haar. Uh, Eindexamen werkstuk voor de HAVO. En dat ging inderdaad over het gebruik van onder meer uh, ja, de, de, de social media en de app. En ook nog uh, uiteraard uh, Instagram om uh, zeg maar, uh, nieuwtjes bekendbaar te maken bij het uh, grote publiek wat hier uh, naar het strand uh, toe gaat. We gaan nog twee platen draaien. En uh, wie is de uh, eerste? Jij bent uh, de, de Formule 1 -E aan het kijken. Ja, ja, ja. En uh, de, de, de eerste drie uh, op de derde plaats: Sims 2, Roland. En op de eerste plek: uh, Nick De Vries. Dat zijn goede berichten. Straks weer: er is meer muziek. En je hoorde de, de single, de heat is dan. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uh, uur. En daarna zijn we er nog één uur lang bij Zandvoort op zaterdag. Leuk dat jullie allemaal luisteren in het derde uur. Uiteraard ook weer heel veel uh, Zandvoorts nieuws. En de vaste items zoals ze zijn, uh, de pit report. Geen dier van de week, want het uh, asiel is uh, zo goed als uh, leeg. En als er uiteraard morgen weer een dier is, dan hoor je dat wel bij Zandvoort op zondag. Wel hebben we de SOS Live, oftewel de Zandvoort op zaterdag live. Even een half vijf en om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Graag tot zo.